11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het treinverkeer in de grote steden is door de kou ernstig ontregeld. Rond Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Alkmaar... rijden geen of minder treinen. Dat komt door zijn, wissel en stroomstoringen. Volgens ProRail is veel apparatuur niet goed bestand tegen extreme kou... en staan er op sommige trajecten kapotte treinen. De NS verwachtte vanochtend vroeg nog dat de treinen weer normaal zouden rijden.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 Rusland blijft fel gekant tegen een VN-resolutie... om de Syrische president Assad tot aftreden te dwingen. De VN-veiligheidsraad zou vanochtend bijeen willen komen... om te stemmen over de door Westerse landen gesteunde resolutie. Een overleg tussen de Amerikaanse minister Clinton... en de Russische minister Lavrov... leek ook Rusland voor de resolutie te zijn. Maar nu zegt Lavrov dat stemmen over de Syrië-resolutie... een schandaal zou zijn.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 Aan de B-verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland en in het zuiden van het land... komt plaatselijk nog dichte mist voor. En verder is het in het hele land glad door sneeuwresten of bevriezing. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen staat 6 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Tussen Nieuwe Dijk en de brug bij Gorkum staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Er staat daardoor ook file op de A27 van Utrecht naar Breda... Voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie: Margriet Romans. Goedemorgen. Zonder Kees Boomman vandaag, maar wel met drie prominente gasten aan tafel. Mirjam Sterk is vice-fractievoorzitter van CDA in de Tweede Kamer... en ze is woordvoerder op het gebied van integratie. We gaan praten over een rapport dat er eigenlijk officieel nog niet is... want het wordt pas 8 februari openbaar. Maar het ligt toch al wel hier op tafel. Het is het jaarrapport integratie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Goedemorgen, mevrouw Sterk. Goedemorgen. Tom de Graaf is sinds deze week voorzitter van de HBO-raad. Hij is natuurlijk ook lid van de Eerste Kamer voor D66. En daarvoor was hij burgemeester, voordat hij dus voorzitter van de HBO-raad werd... daarvoor was hij burgemeester in Nijmegen, stad van zijn hart. En uh, allebei uw functies uh, komen aan de orde. Fijn dat ja. u er bent door dit barre weer hier naartoe gekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe risicovol, risicovol zijn leegstaande kantoren? Gisteren waarschuwde de directeur toezicht van de Nederlandse Bank... in dat verband voor een nieuwe crisis in de financiële sector. Projectontwikkelaars hebben daar onmiddellijk op gereageerd. Die riepen, dat dus allemaal onzin en bangmakerij. Hoe zit het wel? Dat gaan we horen van wethouder Maarten van Poelgeest. Hij zette twee jaar geleden al de rem op de bouw van nieuwe kantoren in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En hartelijk welkom, meneer van Poelgeest. Voor alles uit kijken we natuurlijk eventjes in de uh, zaterdagkranten... zoals we dat elke week doen. Nou, ik heb hier voor me de telegraaf. In Siberische letters, ijskoude letters, staat hier Siberisch weekend. temperatuur daalt tot min 20 graden. De treinen zijn spoorloos. Meneer de Graaf, ik vroeg er net al even aan u... hoe was het op weg hier naartoe vanaf uh, Nijmegen? Dat houd redelijk goed te doen, behalve de her en der een afrit... die een beetje glibberig was. Maar toen ik gisteren op het Centraal Station in Utrecht stond... had ik wel even het gevoel, dit is uh, typisch Hollandse chaos. Eén keer vriezen en het is gelijk uh, uh, volkomen logistiek infarct. Maar alles bij elkaar... Dat, dat uh, ongemak nemen we toch voor lief als het even zo mooi, uh, zo mooi vriest. Oh, u kijkt er nog makkelijk ja, tegenaan. U ook, mevrouw Sterk. Want uh, 830 kilometer file stond er op de wegen. Het treinverkeer was volstrekt ontregeld. Drie centimeter sneeuw. Ja, ik, je krapt je af en toe wel achter de oren van... hoe kan het dan dat in andere landen waar dit veel vaker gebeurt... Uh, de boel gewoon doorgaat. Dus ik denk dat het ook goed is dat we daar aankomende week... in de Kamer toch nog maar eens eventjes over praten. Want dat is wel het plan. Ja, ik begreep uh, dat er al uh, een spoeddebat was aangevraagd of, of mondelingenvragen. Dat doet er ook verder niet zoveel toe, maar in ieder geval dat we met de minister er toch eens over gaan hebben. Uh, ja, hoe dat nou kan. Eén middagje sneeuw in Nederland en gelijk de vier, vier nou langste file in de laatste weet ik veel hoeveel jaar in Nederland. Het is natuurlijk... Uh, het stond weer eens in de top tien van de grootste files. Meneer Van Poelgeest, uh, Amsterdam, daar was het ook behoorlijk ontregeld allemaal, treinverkeer begreep ik. Maakt u daar ook iets van mee? Nee, want ik, ik ben gisteren de stad niet uit geweest. Maar ik vond het eerder gezegd ook wel hartstikke leuk dat er zoveel sneeuw viel. Dus ik heb gisteren ook nog mijn kinderen in bad gedaan met bergen sneeuw erbij. sneeuwbad. waren enthousiast. <laughs> dus dat, dat gevoel moeten we ook wel een beetje vasthouden. Maar goed, het is allemaal leuk, die sneeuw. Maar heel veel mensen hebben er ook last van. En als het spoor op zo'n manier totaal vastloopt... U zegt ook al... Een, een infarct noemt u het zelfs, meneer De Graaf. Dat klopt toch niet? Nee, maar dat heeft u ook gelijk. Dus ik ook, vind het ook prima dat de Kamer erover praat, hoewel ik niet geloof dat het dan ogenblik op is opgelost als de Kamer erover praat. Maar ik heb ook de, de, de president-directeur van de NS uh, horen zeggen van ja, we doen ons beste. Dat geloof ik ook echt. Hè, en ook de informatie. Alleen het is wel heel raar. Wat je zou zeggen, in België is het ongeveer even koud, en de die treinen wel. Ja. En waarom is het dan zo dat een uh, Centraal Station Utrecht, wat toch het knooppunt van Nederland is, dat daar. Een anderhalf uur, bijna geen trein of geen enkele trein. En als het daar misgaat, gaat het in de rest van het land ook ja, mis. Ja, en ik heb dat in mijn lijf mogen ondervinden. En dat is even niet leuk. Aan de andere kant, we zuren ook wel heel snel als we een keer een uurtje moeten wachten. Dus dat is maar, de relativering. Nou, maar goed. Uh, iemand, uh, Charlie Abtroot bijvoorbeeld, uh, tweede Kamerlid voor de VVD, die pleitte er vorig jaar voor dat de top van de NS ontslagen zou moeten worden. Ik weet niet of die dat nu opnieuw ingang ben wil zetten. Daar ben ik ook zetten, benieuwd maar... naar. Ik weet ook niet of dat nou onmiddellijk de oplossing is. Maar ik denk wel dat er toch eens goed over gesproken moet worden. Hoe het nou toch kan dat door zo'n simpel of sneeuwbuitje... Uh, meteen heel Nederland plat kan liggen. Want dat is natuurlijk toch wel wat er gebeurd is. En ondanks dat het misschien niet een van de grootste problemen is op dit moment... is het natuurlijk wel heel raar dat dat elke keer toch weer gebeurt. Soms zijn het de vierkante wielen door de herfstbladeren. Nu zijn het weer de sneeuwvlokjes die op de rails komen. En uh, ja, ik, ben, ik vind het toch goed dat we daar als Kamer aankomende week... Met de minister over gaan praten. Zou het iets te maken hebben met de ontvlechting van al de verschillende uh, functies van het spoor? Want het parol staat ja, ja, natuurlijk... bij de ene ja. organisatie, het spoor ligt bij de andere organisatie. Het, het wagenpark is weer van iemand anders. Het is allemaal wel heel erg ondoorzichtig geworden. Ja, ja, dat moet je natuurlijk... niet gewoon zeggen. Dat spoor moet weer één organisatie worden van Nederland. Nationalisatie van dat spoor. Ja, ja, dat is natuurlijk de vraag die er steeds boven hangt. Hè? Van, is het nou inderdaad het gevolg van die opsplitsing van die onderdelen? Dan nog denk ik denk ik dat als die onderdelen het opgesplitst hebben... dat ze nog steeds moeten doen wat ze dan als taak hebben gekregen. En dat is blijkbaar ook niet gebeurd. Dus uh, ja, of dat een oplossing is, weet ik niet. Uh, maar dat zal ongetwijfeld een van de onderwerpen zijn aankomende week. Ja, meneer Van Poelgeest, u begon een beetje te lachen... toen ik zei nationalisatie van het spoor. Het was maar een suggestie. Nee, maar dat, dat, niet alleen met die sneeuw... maar dat het spoor allemaal opgesplitst is in verschillende onderdelen... dat is al jarenlang bij mij een frustratie. Want ook als je iets aan, aan ontwikkeling van de stad wil doen rond een station... Ja, dan, dan moet je naar ProRail en Vastgoed en, en, en de reizigersclub. Dus je, voordat je het weet zit de hele vergadertafel vol. Uh, en dat was vroeger een stuk simpeler. Dus er zijn sowieso een hoop goede argumenten... om nog eens te kijken of we dat nou slim hebben georganiseerd. En wat u betreft? Niet. Uh, wat, ja, ik, ik zou liever willen dat er toch één aanspreekpunt is. of het nou om snel gaat of om wat je precies wil met het spoor. Uh, dat zou een hoop helpen. Eén aanspreekpunt zou wel een stuk verbeteren... maar ook niet te veel zuur. Dat zie ik u weer denken? Nou, de <coughs> ik geloof niet dat dat vreselijk uh, goede oplossingen zouden zijn. Ik vind het eigenlijk wel een goede gedachte... dat de ene organisatie is die echt druk maakt over het materieel... en dat de andere organisatie zorgt dat dat spoor goed gaat... en als het fout gaat... De er in de praktijk, aanspreken. schuiven ze de rekening altijd nou, naar elkaar Dat heb ik niet dat gezien, heel maar erg ik geloof niet dat de een oplossing is dat we alles weer bij elkaar schuiven. Dus net als je zegt, een school functioneert niet goed, weet je wat, we gaan vijf scholen bij elkaar doen, dan gaat het nou beter. Dat is ook niet zo. Nee, het moet allemaal afzonderlijk ook kunnen functioneren natuurlijk. Goed, laten we nog een ander onderwerp uit de kranten nemen. Uit de NRC, uh, meneer Van Poelgeest, daar uh, wordt gesproken over uw partij. Er zou namelijk oneenigheid zijn binnen GroenLinks over de profilering binnen het politieke debat. Met andere woorden. Uh, men is het niet helemaal eens over de koers van uw partij. Ja, ik, volgende week ik zie is er dat een groot congres van GroenLinks, het toch... dus het is ja, interessant ja, ja. om het daarover te hebben. Nee, maar ik, ik zie dat zelf. Ik vind het, het schema wat in het NRC wordt opgeroepen is alsof GroenLinks zou moeten kiezen tussen of een koers richting D66 of richting de SP uh, en de Partij van de Arbeid. Nou ja, dat was natuurlijk wel de linkse samenwerking waarbij uw. Uh, politiek leider Jolande Sap op één podium stond... met Emiel Roemer en met Cohen. Ja, maar ik, ik zelf zie het toch wat anders. Ik zie gebeuren dat D66 naar rechts opschuift. Zeker op sociaal-economisch gebied. En dat de SP zich steeds meer vestigt... als een beetje klassieke sociaal-democratische partij. En dat betekent dat er dus gewoon politieke um, en ele electorale ruimte is... voor een vrijzinnige, progressieve partij... die niet met z'n rug naar Europa gaat staan... en niet met z'n rug naar de toekomst gaat staan... En ik denk dat, dat er in die zin dus kansen zijn voor GroenLinks. Ik neem overigens wel waar dat men, en dat staat ook wel in datzelfde stuk, onderling veel met elkaar in gesprek is. Nou is dat op zichzelf, he, het met veel nieuwe mensen nog niet eens zo gek. Maar ik vind wel dat het nu tijd is dat ze gewoon aan de slag gaan. En dat ze die kansen die er wel degelijk zijn uh, benutten. En als u dan zegt en, aan de slag gaan, wat bedoelt u dan? Nou, de sfeer die een beetje uit het artikel naar voren komt is dat men heel veel met elkaar bezig is. En dat is op zichzelf niet gek. Het zijn veel nieuwe Kamerleden. Ook een leiderschapswissel. Dat is natuurlijk een periode waarin dat soort discussies onderling ook gevoerd worden. Maar eerlijk gezegd denk ik wel, het wordt nu tijd. Want die politieke ruimte ligt er wel degelijk. En ik vind dat ze in die zin gewoon veel meer initiatieven moeten nemen. Veel meer gebruik van de kansen moeten maken die er zijn. En wat zou uw persoonlijke voorkeur hebben? Waar zou GroenLinks wat u betreft een beetje meer mee kunnen samenwerken? Dit is niet mijn schema. Nee. Heel, dat je nee. of het een of het ander... <laughs> u, het u kiest ik voor een zelfstandige gewoon, positie. Ik denk dat er ruimte is voor he, vrijzinnige progressieve politiek. Die, die, die anders is dan een beetje een klassiek, sociaal-democratische... Nou ja, he, wat de SP doet. Die ook anders is uh, dan wat D66 doet. Ik denk wel dat daarin veel meer samenwerking met de Partij van de Arbeid nodig is. En uh, ja, dat geluid, vind ik, wordt onvoldoende op dit moment gehoord. Ja. Daar ligt wel uh, een verplichting aan de kant van uh, de GroenLinks-fractie. Ja, Tom de Graaf, ik kijk toch u even aan. Wij hadden Jolanda Sap onlangs ook bij ons in de uitzending. Uh, wij opperden toen dat D66 eigenlijk een hele logische samenwerkingspartner zou zijn voor GroenLinks. Vindt u dat ook? Ik ben benieuwd wat haar antwoord was. Want <lacht> ik zou zeggen: ja. Sterker nog als ik Maart van Poel gisteren hoor zeggen. er moet ruimte zijn voor een vrijzinnige uh, progressieve partij. Dan denk ik: ja, dat klopt. Dat is D66. Uh, met, uh, niet met de rug naar de toekomst. Niet met de rug naar Europa. Dat is ook D66. Ik zou zeggen: er is ruimte voor GroenLinks. Daar ben ik van overtuigd. Maar er staat ergens wel een keuze. En die keuze is: ga je een linkse samenwerking aan? Een soort nationaal front wat Roemer graag wil en waar de Partij van de Arbeid... waarschijnlijk niet aan ontkomt, eh, kiest GroenLinks daarvoor. Of gaat eh, GroenLinks zeg maar, dat vrijzinnige, progressieve geluid... wat iets meer in het radicale midden ligt, versterken... door samen met D66 veel meer eh, ja, samen op te trekken? Zou u en ik Zou u daarvoor wel aanspreken, ja. denk ik, als ja, ik het lijkt zo hoor. Ja, Jolande Sap vond het in elk geval erg jammer... dat D66 niet bij die bijeenkomst van de linkse samenwerking kwam. Ja, maar dat was, maar is nou net omdat wij daar niet heeft niks die klassieke te zoeken, linkse partij willen zijn... En dat is precies het probleem, het dilemma in de, de ziel van, uh, van GroenLinks. Ja, mevrouw Sterk, het wordt wel druk hè, in het midden van het politieke het uh, <laughs> radicale, radicale midden, ja. het radicale ja, ja. midden waren we al een ja. jaar 13, Maar ik ben, ben ook heel blij dat CDA zich daar nu weer Maar dat van de progressieve volkspartij toch? In nee, 72, of, even, of in die geschiedenis, die bent u, u, u gegeven gegeven radicale midden. <laughs> maar, ja, nou ja, het wordt op zich... Maar ik denk niet dat um, het uh, CDA-profiel uh, botst. Uh, of tenminste, misschien juist wel botst met bijvoorbeeld een D66. Of een uh, GroenLinks uh, profiel. Want ik denk dat wij ook wel weer voor andere uh, waarden uh, staan uh, dan die twee partijen. Maar ik denk wel, ik, ik zie dat dilemma van GroenLinks ook al in de Kamer. Ik uh, zie dat ze vaak uh, toch over links willen gaan. Terwijl ook op sociaal-economische uh, onderwerpen steeds vaker eigenlijk ook wel iets proef van uh, meer naar het radicale midden toe zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat op zich ook goed zou zijn. Uh, maar dat dilemma, dat uh, zie ik wel dagelijks in de Tweede Kamer. Dat maakt staan. u mee van, van uw ja, uh, ja. collega's in de Tweede Kamer. Toch tot slot nog heel even aan u, meneer Van Poelgeest. Uh, volgende week is dat congres van uw partij. Uh, uh, er is nu al een groep uit uw partij die heeft aangekondigd... daar met een motie te komen om de steun aan de missie in Kunduz terug te trekken. Waar staat u daarin? Nou, het verbaast mij niet dat die mensen er zijn. Uh, die waren er een half jaar geleden ook. Die zijn het er gewoon niet mee eens. Um, ik het was er in de tijd proberen. wel voor om het, uh, om het wel te doen. Ik vind ook niet dat er nu aanleiding is om terug te komen op dat standpunt. En ik snap best dat die mensen het nog een keer willen proberen. Maar ik denk ook uh, een beetje als een volwassen partij. Je hebt daar een gegeven moment met elkaar over gediscussieerd. Je hebt daar een beslissing over genomen. Uh, als er niet een hele duidelijke aanleiding is... dan, dan nou, is dat gewoon wat we met elkaar hebben gevonden. Dus u bent ook tevreden met de resultaten die daar worden geboekt in Koen. Dat wel. zou een Volgens reden moeten wel. zijn om maar het niet is, te het doen. Is, het is aan het kabinet om te laten zien uh, dat dit gaat slagen. hoor. Ja. Het is hun missie, het is niet onze missie. Ja, goed. En u gaat in elk geval niet voor die motie stemmen. Nee, ik begrijp dat ga ik worden. zeker niet doen. We <laughs> houden het hierbij, wat de kranten betreft. Weekoverzicht. Nederland is in de ban van de winter. De kou maakt de dienst uit. Al verkeren politici nog in de ontkenningsfase. Zijn we die koud, houd toch op. We zijn niet van marsepijn. Nee, van marsepijn zijn we niet. Maar dat het in het dagelijks leven nog heel veel kouder gaat worden, dat is wel zeker. Want dat vanuit het kabinet is gewoon heel zwaar weer op komst. Dat wij nadenken over eventuele maatregelen die je moet nemen, dat alleen maar voor de hand liggen. Dat het guur gaat worden is wel zeker. En of een dikke winterjas daarvoor genoeg is, of we bagage moeten gaan vastsorren, of dat we maar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 Buiten is het al lang code oranje, maar binnen wordt nog zes weken gewacht op het maatschappelijk weeralarm. En partijen in de Tweede Kamer willen onderhand wel eens weten waar ze aan toe zijn. Als ze wijs zijn, als ze steun willen hebben, dan informeren ze ons over de keuzemogelijkheden. Maar hoe partijen ook duwen en trekken, veel respons komt er niet. Ik geef geen commentaar. Dat er nog meer bezuinigd moet worden is onontkoombaar. Wat dat betreft waait de gure wind ook vanuit Europa. De strenge begrotingsregels die Nederland voor anderen wil, gelden immers ook voor ons. Ik geef geen commentaar. Netherlands, uh, which has been one of the strong advocates of uh, reinforcing of economic governance, uh, indeed will practice uh, what it uh, preaches. En intussen komt in Nederland een nieuw schandaal naar boven. De sociale huisvesting, ooit in de betrouwbare handen... van financieel degelijke woningcorporaties... blijkt een wankelkaartenhuis te te zijn. Ja, dit is heel ernstig. Dit is een corporatie die is uh, voor miljarden gaan, eigenlijk gaan speculeren. Dus het is, aan alle kanten uh, deugt dit niet. Aan alle kanten deugt het niet. Het tocht en waait uit alle kieren. Maar wat er moet gebeuren? Ook op die vraag krijgt u vandaag van mij geen antwoord. De kou dringt nu echt van alle kanten binnen. Financieel lijkt alles haast glad ijs te zijn. Houden wij ons vandaag maar even vast aan het advies van premier Mark Rutte? Goed weekend. En voorzichtig, Schaats. Tros, Radio 1. Het is 17 minuten over 11 uur. Luistert naar Tros Kamerbreed. Tot 12 uur praten we met Tom de Graaf, kerstverse voorzitter van de HBO-raad. En natuurlijk ook lid van de Eerste Kamer. Mirjam Sterk, integratiewoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Ook vicefractievoorzitter. En Maarten van Poelgeest, wethouder in Amsterdam. Mevrouw Sterk, mag ik met u beginnen? Uh, we gaan het hebben over het uh, SCP-jaarrapport integratie. Uh, dat is het uh, rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het wordt eigenlijk pas op 8 februari gepresenteerd. Dit rapport bekijkt de structurele integratie... van uh, niet-westerse migranten in de Nederlandse samenleving. U heeft het rapport eigenlijk nog niet, hè? Nee, niet officieel, nee. nee. Niet officieel. U heeft het uh, via journalistieke wegen gekregen... zullen we maar zeggen. Het kinkt u eigenlijk heel illegaal. Niet... Ja, nou... Nou, bij een nieuwsgadering. Vindt u, vindt u het eigenlijk niet jammer dat u het niet gewoon uh, uh, al gehad heeft? Um, nou, als je kijkt dat uh, er nu dus al mensen zijn die niet hebben... en die daar niet mee naar buiten zijn getreden... dan zou het handig zijn geweest dat het ook snel naar de Kamer was gestuurd, denk ik. Ja. Hè, omdat er nu toch een discussie ontstaat, uh, ook buiten de muren van Den Haag. Ik uh, denk dat het goed is dat ook... In de muur van Den Haag dit gewoon openbaar wordt. Ja, en eigenlijk al openbaar had moeten zijn, zegt u dan? Want we hebben het, ik geloof zelfs eergisteren al op televisie gezien. Toen was het in handen van uh, een lid van de PVV-fractie die er ook uit citeerde. Ja. Uh, was het niet logisch geweest dat u het dan ook meteen had gekregen? Ja, wellicht. Ik weet niet hoe hij daar aan is gekomen, maar ik denk zeker een week tussen zeg maar het starten van een discussie en niet voor iedereen de feiten op tafel hebben. Ik denk dat dat zeker over zo'n gevoelig onderwerp... toch eigenlijk niet goed is. Dus ik denk dat het verstandig was geweest... als het SCP ook zelf had besloten... om dan, uh, dat dan eerder naar de Kamer te sturen. Maar goed, het is uiteindelijk aan het SCP... En, uh, ik denk dat ze er zelf ook ongelukkig mee zijn geweest dat dat al eerder naar buiten is gekomen. Ja, kan want ik mij zo voorstellen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er op die manier aandacht is voor bepaalde onderwerpen in dit rapport. Waarvan u zegt, er zou de aandacht dat ook anders uh, uh, kunnen liggen. Nou, ja, het is een rapport wat er, denk ik twee kanten laat zien die uh, ook niet zozeer nieuw zijn. Uh, we weten natuurlijk al veel langer dat er een oververtegenwoordiging is van bepaalde groepen in de criminaliteit. Met name de Marokkaanse groepen en ook de, Surin of de Antilliaanse groepen. Aan de andere kant. Uh, zien we ook, en dat laten de eerdere integratierapportages ook zien, dat bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. en daar heb ik, pak ik er even wat cijfers bij. Uh, in 1995 20% van de allochtone jongeren doorstroomde. En nu inmiddels al 40% in 2010. Nou, dat is een enorme groei en toename. Je ziet het op veel meer vlakken. Opleidingsniveau wordt sowieso hoger. Nou, dat zijn ook wel hele positieve tekenen. En geeft aan dat we ook wel de afgelopen jaren. Uh, het nodig hebben gedaan wat het resultaat heeft. Ja, ja, dat is inderdaad hoopgevend. Laten we het inderdaad maar eens even door gaan nemen. Want op het gebied van werken staat in dit rapport... Uh, autochtone werknemers, dus van oorsprong Nederlandse werknemers... die zijn 4,5 procent werkloos tegen 12,6 van de niet-westerse uh, migranten. Dat is, dat is natuurlijk geen fijn cijfer. Nee. Uh, maar tegelijkertijd is ook daaraan weer een andere kant te geven. Want je zou ook kunnen zeggen... die mensen worden dus minder aangenomen door werkgevers. Ja, er zijn allerlei redenen waarom uh, niet-westerse allochtonen... Uh, moeilijker aan werk komen. Dat heeft inderdaad voor een deel te maken soms met discriminatie. En soms ook van een soort van eh, onuitgesproken discriminatie. Slechte ervaringen gehad hebben met een bepaalde werknemer. En daardoor eh, eerder geneigd zijn om een, een ander type werknemer aan te nemen. Het heeft soms ook te maken, eh, want dat is ook een deel, dat eh, mensen verkeerde type banen kiezen of verkeerde opleidingen. Uh, er worden bijvoorbeeld veel opleidingen in de economische hoek gekozen, terwijl er bijvoorbeeld helemaal geen werk is. Uh, en dat dat ook mee, mee, zich meebrengt. Maar dat geldt voor autochtone uh, uh, mensen natuurlijk ook, hè? Ja, dat is zo. Maar het is ook zo dat uh, ouders uit die groepen, de jongeren, daar ook moeilijker in kunnen begeleiden. En uh, dat is wel aangetoond als ook een van de redenen waardoor daar ook uh, problemen ontstaan met het vinden van werk. Dus het is een onderwerp wat heel veel aandacht vraagt. Want als je Dat noem je nog niet eens, maar als je kijkt naar de cijfers van de jeugd, Werkloosheid, dan liggen die ook nog eens een keer fors hoger ten opzichte van de Autochtone jongeren, dus daar is echt wel iets aan de hand. Um, maar tegelijkertijd is het niet makkelijk uh, weg te vijven met van het is de oorzaak uh, discriminatie. D het SCP-rapport laat ook zien dat taalachterstand echt nog wel iets is waardoor jongeren uiteindelijk een minder goede schoolcarrière krijgen. Uh, en dat is dus ook ontzettend belangrijk om dat aan te pakken. Ja, ouders van uh, uh, kinderen uit migrantengroepen zijn wel steeds hoger opgeleid. Ik lees weer even een van de conclusies uit het rapport toe. Niet-westerse migranten zitten. Steeds steeds vaker in het hoger onderwijs. Er is een inhaalslag op de arbeidsmarkt. Kopen ook steeds vaker een huis. Uh, en dat lijken toch allemaal hele gunstige ontwikkelingen te Zeker. zijn. Zeker. Maar wat dat betreft is het denk ik ook op zich een heel gebalanceerd rapport. En ik denk... Ik ben ook blij dat we inmiddels een tijd leveren, leven waarin we ook gewoon de problemen bij de naam kunnen roepen, zonder daarmee allerlei andere associaties op te roepen. En ik denk dat het goed is dat we met elkaar constateren dat er op een heleboel fronten vooruitgang is. Uh, maar dat we ook uh, dat goed is dat we met elkaar constateren dat er ook echt nog wel probleemgebieden zijn. En dan betreft het met name natuurlijk die oververtegenwoordiging in de criminaliteit. Ja, want daarvan zijn de cijfers echt heel erg uh, uh, ja, toch wel schrikbarend. Zeker, ja. ja um, ik... Ik moet ze er heel eventjes uh, uh, bij halen. Nou, het rapport spreekt in elk geval over meer aanhoudingen... en meer verdachten ook als het gaat over niet-westerse allochtonen. Maar ja, aanhoudingen. Uh, ja. Meneer de Graaf, u, uh, u was van de openbare orde als uh, burgemeester. Uh, aanhouden betekent ook echt arresteren? Oh. Of betekent dat alleen staande houden? En joh, laat nou, eens even kijken, wat ben je aan het doen? Wat ik hier nou van hoor, is wat ik ook de afgelopen jaren... als burgemeester in een stad als Nijmegen heb gemerkt de oververtegenwoordiging in de politiecijfers. En politiecijfers betekent aanhouding... betekent ook mensen die geregistreerd staan als potentiële verdachten... van strafbare feiten of genoemd zijn in verband met strafbare feiten. Je moet voorzichtig zijn of dat ook betekent... dat ze allemaal die dingen gedaan hebben. Ze zijn er niet voor veroordeeld. Maar Daarover geeft je het, het rapport inderdaad geen nee, cijfers precies, over maar als je het vergelijkt met de andere bevolkingsgroepen, dan valt op inderdaad... Marokkaanse, Antilliaanse bevolkingsgroepen... dat daar een oververtegenwoordiging plaatsvindt. Dat is niet iets van vandaag, dat is ook niet iets van gisteren. Dat is de afgelopen tien jaar zichtbaar geweest. En het probleem is niet dat dat zo is, dat is op zichzelf erg genoeg... maar dat we ook nog niet weten hoe we dat dan moeten aanpakken. Ja. Want al die extra activiteiten in steden... dat zal voor Amsterdam niet anders zijn dan voor Nijmegen... of voor Haarlem of voor Utrecht... En extra maatregelen op rijksniveau hebben er niet toe geleid... dat die oververtegenwoordiging naar beneden gaat. En dat is ernstig. Ja, ja, meneer Van Poelgeest, u maakt dat ook mee in Amsterdam natuurlijk. De oververtegenwoordiging van met name Marokkaanse en Antilliaanse jongeren... in de criminaliteit. Nee, dat klopt. Dat klopt. En nou ja, Het beeld wat een beetje uit de cijfers naar voren komt die u net voorleest... is dat ook binnen de groep eh, migranten eh, er een soort tweedeling ontstaat. Namelijk de groep die het eigenlijk redt. Uh, die nou, meer naar school gaat, uh, banen vindt, et cetera. En een kleine groep die steeds verder achterop raakt. En, uh, ja, nou ja, ik denk dat die criminaliteitscijfers daar misschien ook mee te maken hebben. En dat is natuurlijk zorgelijk, hè? want we moeten er ook niet over praten... alsof het één categorie mensen is. Daar zitten ook hele grote verschillen tussen. Ja. En, en de zorg zit natuurlijk op diegenen die steeds verder achterop raken... steeds verder geïsoleerd zijn, um, om, ja, om ze ook überhaupt te kunnen bereiken... Ik denk dat dat nee, een van de lastige hè, moderne stadsproblemen... gaat worden voor de komende tien jaar. Ja, Mevrouw Sterk, u twitterde... Ik, ik, ik keek even naar uw uh, tweets naar aanleiding ook van dit rapport. U twitterde, de integratie blijkt dus weerbarstig te zijn. Ja. Juist omdat hij veel verschillende kanten heeft. Zowel positief als negatief. Ja. Dan hebben we, Maxime Verhagen, eerder gezegd... de multiculturele samenleving is mislukt. Weerbarstig... Is misschien een beter woord. Nou, kijk, um, wat hij daarmee heeft proberen te zeggen, uh, volgens mij is niet veel anders dan wat ik ook zeg. En dat is eigenlijk nou, het wat ik, wel anders. Hoor, ja, misschien kan ik dat even toelichten, wat uh, ik uh, ook uh, vanuit Amsterdam hoor. En dat is dat integratie uh, in zekere zin een andere soort definitie heeft gekregen. Vroeger was het heel erg uh, de allochtonen tegenover de autochtonen. En die moeten maar integreren. En je ziet dat we een nieuw soort uh, kloof krijgen tussen betrokken burgers en niet betrokken burgers. En dus ook tussen allochtonen die mee kunnen komen. En dat zie je ook in de cijfers. Uh, met name meisjes doen het ook heel goed. Uh, en uh, groepen die daarbinnen dus niet mee kunnen komen. Dat is een ander type vraagstuk, denk ik, dan hoe we dat eerder definieerden. En, maar tegelijkertijd is het wel zo, trouwens de commissie Blok heeft dat ook uh, gezegd, hè, integratiebeleid is mislukt. Uh, uh, en als je gaat kijken in de stadswijken in Amsterdam of in Rotterdam of in Utrecht voor mijn part, je ziet daar bewoners die zeggen, ja, ik herken mijn wijk niet meer. Die vroegen misschien op de A of CDA stemden, nu op de PVV. En aan de andere kant bewoners die ook zeggen van ja, ik heb het gevoel dat ik hier niet mee kan komen. Als je kijkt naar... Of Tweede generatie Marokkaanse en Turkse jongeren zich thuis voelen in Nederland, zegt een heel groot deel nog steeds: ik voel me niet thuis in Nederland. Ja, dan zou je kunnen zeggen: het is niet gelukt. Aan de andere kant zijn er ook andere cijfers die zeggen: nou ja, uh, hoger opleidingsniveau. Wat ik ook een heel bijzonder gegeven is dat die vrouwen van mijn generatie relatief minder kinderen krijgen dan mijn generatie, ja. ook opmerkelijk. Ja, terwijl dus in die altijd zin gedacht werd ze dat het niet snel zo is. Ja. Ja, de dus, uh, dus inburgering er... is heel goed gelukt. Ja, dus in die zin is het weer barstig. Maar ja, je kunt volgens mij voor beide redenen. Naties, uh, argumenten aanleveren. Ja, nou, in elk geval geeft dit SCP-rapport heel veel stof tot discussie, denk ik wel. Uh, toch even nog een paar kleine dingetjes die in dit SCP-rapport staan, waarbij ook het kabinetsbeleid aan de orde is. Uh, met name bijvoorbeeld over de inburgering. De, de, daarvan zegt uh, dit jaarrapport, nou dat lijkt eigenlijk heel erg goed te gaan, althans gematigd positief. Gemeenten hebben de organisatie behoorlijk op orde, het aantal deelnemers is hoog, de deelnemers zijn tevreden. Inburgering draagt bij aan de verbetering van de Nederlandse taal. Er is weinig aanleiding om het beleid te veranderen, maar toch is dit het voornemen van het kabinet. Daaraan twijfelt dus het SCP. Zou u nou zeggen, mevrouw Sterk, dan zou het kabinet toch eigenlijk moeten vasthouden aan het beleid om wel te helpen met de inburgering. Maar het beleid van het kabinet was een delta plan inburgering om de achterstand eigenlijk in te halen van Nederlanders die hier wonen maar de taal niet beheersen. Nou, maar het kabinet was dus van plan om alle inburgeraars het voortaan zelf te laten ja? organiseren, zelf te laten betalen. Daarvan zegt het SCP: zou je misschien niet kunnen doen. Maar het plan liep tot einde 2013. Dat was het plan van het kabinet. En dan zou het ook ophouden, dus dat is niet nieuw. Dat, is niet, dat had het vorige ah, kabinet het goede ook eh maar mee door te gaan. Ja, dat is een andere discussie, maar ja. dus nou ja, het is niet zo dat wij dat is, dat wat het bevrijd, is wel het SCP die, die, die legt heel dat, goed bloot dat ja. het eigenlijk heel succesvol is. Dus ik zou zeggen, als u he, nou, begaan bent met de integratie, ja. laat iets wat werkt, gewoon he, hef het niet op. Nou, wat het rapport door. bijvoorbeeld ook zegt is dat... Nee, maar blijf even ja, hier nee, maar bij dit Het gaat die... over de inburgering, heb ik ja? het dan even over. Wat het rapport ook zegt is dat er een vooruitgang is in het, uh, in het onderwijs uh, en dat alleen de taalachterstand uh, erachter blijft. Waar wij juist het accent op willen leggen is dat ouders in dat voortraject, hè, dus voordat, voordat kinderen echt naar de, uh, de basisschool gaan, samen met die kinderen die taal gaan leren. Daar hebben we extra geld voor vrijgemaakt. Ik denk dat dat essentieel is. Aan de andere kant heb je mensen die uh, naar werk gaan. Ook daar uh, is het belangrijk dat die taal wordt geleerd. Ook daar is het kabinet mee bezig. Maar het plan wat er was, dat Deltaplan, dat was om een inhaalslag te maken. Nou, Het rapport constateert dus ook dat die inhaalslag gemaakt is. Dat is Een groot deel bereikt, zeggen en dan ze zegt ook. U, dan een relatief moet, dan mag het ook klaar zijn daarmee. Ja, en dan vind ik dat er op een gegeven moment ook wel een soort van eigen verantwoordelijkheid ontstaat voor die mensen die dat blijkbaar nog niet hebben gedaan. We proberen ze via de school in ieder geval mee te nemen, hè, die ouders. en Met name zullen dat de moeders zijn. Uh, via werk, uh, dieren, daar, daar zit het natuurlijk ook in. En we zullen ook, en dat, dat zie, zie je natuurlijk ook terug trouwens in de cijfers, we hebben een aantal maatregelen aan de voorkant genomen. Hè. Het aantal migratiehuwelijken is bijvoorbeeld behoorlijk afgenomen. Het zal voor een deel ook te maken hebben met bijvoorbeeld de verhoging van de leeftijd naar 21 jaar. Het feit dat er een taaleis is gesteld voor binnenkomst. En ook dat heeft positieve effecten uiteindelijk ja. op de integratie. Daar ben ik van overtuigd. Maar toch, meneer Van Poolgeest u zegt, als nou beleid blijkt te werken, waarom zou je het dan veranderen? Zeker ook als het SCP daar een vraag bij stelt. Nou ja, sterker nog, ik denk dat als we ermee ophouden, uh, dat we dan over vijf of over tien jaar tegen elkaar zeggen, dat hadden we niet moeten doen. Ja, dat maar is ook wel is van, niets het voor SCP niets, is dit natuurlijk allemaal in gang gezet. Nou, ja. Ja, de heer de Graaf weet er al nog meer van dan ik denk. Maar... <coughs> ja, maar misschien ja. mag ik er nog één opmerking aan toevoegen. Um... De goede dingen die zichzelf bewijzen, moet je wat mij betreft, als het maar even kan, ook zo volhouden. Maar het heeft ook te maken met de klankkeur over de integratie. Ja. Roepen, de integratie is mislukt, is absoluut geen bijdrage aan in integratie. Roepen. Er bestaat niet zoiets en we willen niet meer hebben. Een multiculturele samenleving is geen bijdrage aan integratie. Het zijn beelden die eerder bijdragen tot desintegratie dan tot integratie. En ik vind dat ook een politieke verantwoordelijkheid. En daar kijk ik een bijzonder naar het CDA. Ja, maar, maar wij hebben we ook niet heel erg. We want willen geen nieuwe... multiculturele samenleving. Uh, nee, natuurlijk. Het is Jan Balken die gezegd. Wij moeten niet meer streven naar een multiculturele nee, als... samenleving. Letterlijk. Nee. In debatten zo... met mij tien jaar geleden. Ja, al. als maar zodanig. Dat een andere winst. Ja, nee, maar dat wil ik toch even. Want voor, als zodanig willen we geen multiculturele samenleving als dat betekent dat er allerlei parallele samenlevingen naast elkaar bestaan... waar weinig contact is, het komt uit het boek Anders en Beter. Daarin heeft hij dat uh, gezegd destijds. En dat is iets Balken, anders. Bedoel, u... Wij zijn natuurlijk een partij die staat juist voor pluriformiteit in die samenleving. En die staat voor uh, vrijheid van godsdiensten uh, te mogen he hebben in een samenleving. Die dus... partij uh, draagt eraan bij dat er een kabinet is... wat gedoogd wordt door een partij die absoluut die multiculturele samenleving afwijst. En uw eigen partij gebruikt ook woorden die dat suggereren dat u het daarmee eens bent. Dat zou toch nou, echt. Dat ben ik tot een maar absoluut niet met u me eens. Maar leiden. volgens mij is dat een hele andere discussie. Daar wil ik het graag over hebben. Maar, maar ik wil toch wel even. Want de, de, de woorden die het CDA uh, gebruikte. En u haalt Jan-Peter Balken in de aan. Dat ja. is natuurlijk wel het oude CDA. Want mevrouw Sterk, inmiddels hebben we <laughs> Ruppe P.O. met de nieuwe koers. Maar is Marine Le ook het oude CDA? Is dat is dat he, maar maar niet. Dat, zullen afvalt? we dat even vragen? Nou, als je kijkt. Want u doelt natuurlijk op het strategisch beraadstuk. Als Inderdaad, de lijn waarin de multiculturele staat. samenleving toch weer heel erg omarmd wordt. Waarin ook gezegd wordt, wij hebben iedereen nodig. Iedereen die mee mag doen, mee kan doen, die mag ook meedoen in dit land. Ja, maar er staat de lijn in dat je streng bent aan de voorkant. Hè, waar het gaat om huwelijksmigratie. Uh, dat je dus probeert om mensen die echt kansen hebben om hier te integreren... hier toe te laten... Dat is één lijn. Tweede lijn is dat we zeggen dat vluchtelingen welkom zijn hier, echte vluchtelingen. En de derde lijn is dat we ook ruim baan moeten maken voor kennismigratie. Dat is de lijn die in het strategisch buraad zit. En dat is echt geen andere lijn dan het CDA de afgelopen jaren ook heeft gevoerd. U voelt hierin geen spagaat. Ik zie van poelgeest wel een beetje lachen. Nou ja, je kan ook op een gegeven moment zeggen dat je er iets anders over denkt dan tien jaar geleden. Dat is geen schande. Maar dat, ja, um, dat, als het zo zou maar, zijn, zou je kijk, dat ik dat moeten vind, zeggen. Ik vind het altijd een beetje een gekke discussie. Uh, wij zijn er een multiculturele samenleving. Amsterdam is een multiculturele stad. Dus dat willen ontkennen... of ik geloof dat het al tien keer doodverklaard is... Dat, is allemaal, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Het gaat er natuurlijk om of je dat positief waardeert of niet. En ik denk, hè, hoewel er ook problemen zijn... dat het uiteindelijk positief gewaardeerd moet worden. Als wij als land ja, in een internationale wereld mee willen... dan is verscheidenheid kracht. En dat moeten we keer op keer onder, onderstrepen. Zeker hè, als er een politieke groepering is... die... Um, dat niet vindt, om het maar heel zachtjes te Dat zeggen. is de kramp waarin, uh, dat hoorde ik u net ook zeggen... meneer de Graaf, uh, het CDA en natuurlijk ook de VVD zit... in de samenwerking met de gedoogpartner PVV. Of ervaart u dat niet zo, mevrouw Sterling? Nee, ik, dat ervaar ik niet zo op dat punt. Ik bedoel, we hebben op dat punt een aantal duidelijke afspraken gemaakt... ook waar het gaat over het beleid wat we voeren op, uh, op integratie. Dat is beleid wat in mijn ogen ook verdedigbaar is door het CDA. Maar natuurlijk zijn er bepaalde... Uh, uh, zaken bij de PVV waar wij ons niet te thuis voelen. En dat is bijvoorbeeld hun denken maar over de Maar mag ik iets zeggen over het effect daarvan toch? Ik kom gewoon Marokkaanse jongeren in Amsterdam tegen... die doen hartstikke hun best op school... werken of zijn hard op zoek naar werk. Noem maar op En ze zeggen, uiteindelijk hebben wij toch het gevoel... dat we er niet bij horen. Want er is iemand die wil ons gewoon zo snel mogelijk... het land uitschoppen en die zit in de regering. Dus het effect daarvan op de jongeren, het is enorm. Voor Daar moet je echt zit, niet op verkijken. Zit de PVV in de regering? Ja, ja dat, begrijp de ik, dat begrijp ik ook. Dat dat uh, voor een deel de uitstraling is. En aan de andere kant moeten we ook niet vergeten... dat er een andere groep in Nederland is... die het idee heeft dat hun problemen totaal niet worden gezien door uh, de regeringen, door de mensen in het parlement. Ook zij hebben recht op een stem. Ik heb niet op de PVV gestemd, maar er zijn wel een grote groep... één op de zes Nederlanders heeft dat wel gedaan. En ik vind dat ook zij recht hebben op hun stem. Niet dat dat mijn stem is, maar ik vind uh, dat uh, samenwerking daarmee... als dat niet ten kosten gaat van je eigen uitgangspunt... en dat hebben wij duidelijk gemarkeerd, mogelijk is... En daarmee is het gezegd. Ja. ja. Inmiddels is het vier minuten over half twaalf. Meneer Van Poelgeest, ik wil met u heel graag praten... over de leegstand in de kantoren. Uh, van de week, uh, eergisteren zelfs, heeft de, de Nederlandse Bank gewaarschuwd... dat er een nieuwe crisis dreigt voor de financiële sector... door het overschot aan kantoor- en winkelpanden. Banken en verzekeraars en pensioenfondsen... hebben daar heel veel geld in uh, zitten. Maar ja, die gebouwen zijn niet meer nodig, die staan leeg. Nou, stagneert de handel in vastgoed? Die gebouwen zijn nu veel meer... En daarvan zegt nu de Nederlandse Bank dat kan uh, tot een financiële crisis leiden. Um, ja, Eerst maar eens even uw eerste reactie daarop. Is dat inderdaad een terechte zorg? Kan dat tot een financiële crisis leiden? Dat is absoluut een uh, terechte zorg. En, um, nou, Ik herken er veel in wat ik uh, zelf al de laatste twee jaar uh, daarbij uh, aan de orde heb gesteld... Um, we hebben te maken met structurele leegstand. We gaan met steeds meer mensen op steeds minder vierkante meters werken. Uh, dus heel veel gebouwen die nu leegstaan, uh, die blijven leegstaan. Die ja. komen niet meer vol. En uh, daar zit wel veel van ons pensioengeld in. Uh, en dat gaat er dus niet uitkomen. En veel van ons pensioengeld omdat pensioenfondsen daarin geïnvesteerd hebben. Ja, die, die ja, dus natuurlijk... Um, tweede helft van de jaren negentig, begin deze eeuw, een enorme booming markt geweest waarbij het kantoor eerder een financieel product was dan dat het zozeer te maken had met dat het een kantoor was. Ja. U heeft twee jaar geleden al gezegd we stoppen ermee. Er wordt niet meer nieuw gebouwd. Nou, was voor u? we stoppen er bijna mee. Ja. En we hadden uh, plannen voor zo'n 2 miljoen wel... vierkante meter. En hmm. we hebben ze nu nog voor 400.000. Dus dat is nog maar 20 procent van wat we ooit van plan hadden. Ja, u heeft er wel een forse streep doorheen gehaald. Ja, gehad. dat, dat een, kost de gemeente ook geld, hè, want al die kantoren, dat zou de gemeente geld opleveren. Dat hadden we in gedachten al uitgegeven. Dus ik heb ook heel veel plannen die daarmee gesubsidieerd werden... moeten schrappen, maar ja. dat hoort erbij. En je moet op een gegeven moment ook de waarheid onder ogen zien. En het probleem in deze sector is dat men heel lang ontkend heeft... en niet de waarheid onder ogen heeft willen zien. En misschien nog wel, als ik zie de reactie van de projectontwikkelaars... gisteren, onmiddellijk na de waarschuwing van de Nederlandse bank... dat de projectontwikkelaars meteen riepen... bangmakerij eh, op deze manier trapt helemaal of ze gaat helemaal geen investeerder meer geld erin steken? Nee, dat vond ik ook niet zo sterk. Hoewel, kijk, voor 80% van die kantoren die nu gevuld zijn... dat, dat zal allemaal nog wel blijven, maar... Het probleem zit in 20 procent, maar daarmee is dat financiële risico daar heel erg groot. Want wat er gebeurt, is dat die gebouwen te hoog getaxeerd worden. Die staan voor enorme bedragen nog uh, in de boeken. Uh, wat, maar die zijn het iedereen, gewoon niet meer waard. Ze zijn het niet meer waard. Nee, want iedereen gaat uit van een verhuurde prijs. Men gaat uit van ja. wat zou dit kantoor opleveren als het daadwerkelijk verhuurd was. Men, men houdt zich vast aan het idee dat over drie jaar het pand verhuurd is. En dan is het opeens toch nog veel waard. Ja, maar dat is het niet meer waard. Nee, dat is het natuurlijk niet waard. Uh, maar ja, op het moment dat, dat, dat men dat erkent, moet er afgewaardeerd worden. Dat gaat met hele grote bedragen. Dat hebben banken dan vaak ook niet. Hè, want die hebben nog een hypotheek staan op dat pand. Dus die willen het eigenlijk ook niet weten. Dus iedereen houdt elkaar vast. Hoe was de eerste reactie toen u twee jaar geleden zei... we doen het niet meer? Nou, uh, niet zo vriendelijk. Niet zo vriendelijk. Dat lijkt me een understatement. <lacht> Leg hey, eens uit. Nou ja, het, je bent toch een beetje de partypoeper, hè, Als je dat, uh, <lacht> dat gaat zeggen... En alleen, uh, ja, ik, ik, ik vond toch van... je kan het probleem ook pas oplossen als je de waarheid onder ogen ziet. Want er moet ook een nieuw leven voor die panden worden gevonden. En dat betekent dat er in geïnvesteerd moet worden. Maar als jij nog steeds denkt dat dat pand miljoenen waard is... dan ga je dus niet transformeren. Want dan moet je eerst eens een verlies van miljoenen voor je rekening nemen. En daarmee he, gaat het perspectief om iets anders te doen met die panden... dat, dat, ja, dat ontstaat dan niet. Ja. Dat is gewoon heel slecht. Want, want dat is wat u wil. Er moet iets anders gaan gebeuren met die panden. Nou, Een deel daarvan zal ook moeten worden afgebroken. Er zijn panden bij die dat is meer in de jaren 70, jaren 80 zijn neergezet. Die hebben gewoon geen goede kwaliteit... Die staan leeg te tochten. Ze zijn op een manier ingedeeld waar je niks mee kan. Dus een deel van, moet worden afgebroken. En een ander deel zal getransformeerd moeten worden. Nou, daar zijn genoeg ideeën over. Hotels, studentenwoningen, werkruimtes. Er kan van alles. Maar dat levert absoluut geen geld op, natuurlijk. Studentenwoningen, werkruimtes. Dat zijn dan beginnende bedrijfjes. Dat, dat, nee, maar het gaat gaat leeg niet laten staan levert ook niks op. Nee. Ja, dus dat, ja, dat is toch een beetje. Het is vervelend, maar waar? Het moet. Het dus de Nederlandse bank, de, de, de toezichthouder daar, heeft gelijk. Nou, ik vind dat de Nederlandse bank eigenlijk eerlijk gezegd nog een beetje laat komt. Dit, dit verhaal is natuurlijk veel langer bekend. Maar ja, die zaten natuurlijk ook een beetje met de lastigheid van. Ja, als we dit te snel gaan doen, dan vallen er misschien overal banken om. Dat willen we ook niet. Maar ik vind het dus heel goed hè, dat de nieuwe directeur toezicht dit gewoon scherp aan de kaart, aan de kaart stelt. Ja, ja, Tom de Graaf knikt. Heeft u leegstand nou, in, meegemaakt in, alle in alle Nijmegen? Ja, toch? Alleen ik denk dat in Amsterdam, als financieel en dienstverleningscentrum, dit nog veel uh, duidelijker is dan in andere steden. Uh, het roept ook de vraag op: hoe wordt er in de toekomst uh, gebouwd? En wat voor soort kantoren wordt er gebouwd? Wordt het inderdaad, en dat zou uh, tegemoetkomen wat Maarten van Boelgeest zegt, wordt er meer flexibel gebouwd? Zodanig dat je als een bestemming uiteindelijk niet lukt, omdat er niet een, een financieel dienstverleningskantoor in wil zitten kun je het dan ombouwen tot flexibele wooneenheden... of anderszins tot, uh, tot een uh, bedrijfsverzamelgebouw. Ik denk dat we veel meer in die kant zullen opmoeden. Ja, ja, dus uh, duurzaam bouwen, denk ik. Duurzaam bouwen, flexibel bouwen, zorgen dat het multibestemming uh, krijgt. Uh, ja, mevrouw Sterk, uh, ziet u hier een rol voor de Tweede Kamer... om, om ja. zich hier sterk voor te maken na de waarschuwing van de Nederlandse Bank? Nou ja, de, de Kamer is al wel langer. en Ik heb zelfs, herinner ik mij, ooit een motie met Ineke van Gent van GroenLinks uh, ingediend... om het makkelijker te maken om de bestemmingsplannen ook aan te kunnen passen, want je kunt wel een kantoorgebouw uh, om willen vormen, maar dan moet dat ook wel het bestemmingsplan daarvoor weer aangepakt uh, worden. Nou, dat zijn zaken waar wij natuurlijk in Den Haag voor verantwoordelijk zijn, en ik denk dat dat uh, van groot belang is, juist ook misschien een woningnood in grote steden op te kunnen lossen. En Juist, die woningnood zit natuurlijk in starterswoningen, zit ook wel in studentenwoningen, en dan zou je natuurlijk mits inderdaad die bedrijven mee willen werken ook echt uh, maar ik, kunnen doen. Ik zou doen. vinden dat ook het Rijk meer kan doen, hè? Die, die draai ook een beetje om de hete aardappel heen. Want die zijn natuurlijk bang dat er dan een rekening op een bordje landt. Welke vind rekening niet, hoor, dat... zou dat kunnen zijn? Nou ja, dat, dat men dan zegt van ja, dan moet je bijdragen aan de transformatie. en dat wordt dan dus meteen al een hoop geld. Nou, ik vind niet dat overheden dat moeten doen. Hè. Er zijn mensen in de markt die hebben risico genomen. Dat was hun ondernemersrisico. Het is niet gelukt, dus ze moeten het verlies nemen. Maar wat de Nederlandse overheid wel zou kunnen doen. is de regels voor accountants en taxateurs aanscherpen. Hè, want dit hele systeem van fake uh, taxeringen. Ja, dat wordt natuurlijk ook wel wettelijk gelegitimeerd. Dus ik vind eigenlijk dat dat de bal niet op het bord van de minister van INM ligt... of de minister van BZK, maar dat die bal op het bord ligt bij financiën. Er zijn gewoon, als het gaat over financieel beheer... een paar dingen die moeten veranderen. He, waardoor die bubbel ook niet kan ontstaan. Nou, dat vindt men in Den Haag heel erg ingewikkeld. En houdt men een beetje af. Want als u mij dat dan even uitlegt als leek... Uh, uh, want tot nu toe is het dan zo dat accountants inderdaad meewerken... aan het opwaarderen van die panden. Die zeggen ook het is zoveel waard alsof het verhuurd zou zijn. Nou, de Taxateurs gaan gewoon uit van de vooronderstellingen zoals a die aangereikt krijgen. Dus als de eigenaar zegt nee, het is over drie jaar verhuurd. Dan accepteert de taxateur dat als waar. En die rekent op basis daarvan uit wat het pandwaarde is. En vervolgens he, komt dat in de boeken te staan. En dan vraagt de accountant niet door. He, die weet natuurlijk ook wel dondersgoed dat, dat pand het pand niet waard is, maar die vraagt dan niet door. En het gek ook, is in de wetgeving dat je net zo lang He, taxaties mag laten doen totdat je de goede hebt... dan hoef je al die vorige taxaties niet meer te laten zien. Dus al die eigenaren die zijn aan het winkelen... He, in gunstige taxatierapporten. En de accountants ja, die, die, he, die hebben niet echt de positie om door te vragen. Nou, daar, daar zou het... Ministerie van Financiën iets in moeten doen. Dat of zou... misschien de toezichthouder. Ja. ja, De wetgever zou daar een uh, rol in kunnen spelen, mevrouw ja, Sterk. Maar ik moet zeggen dat dit wel heel erg uh, op een dossier ingaat waar ik mezelf niet heel erg in thuis voel. Dus ik uh, zal het meenemen en eens even bespreken met uh, onze woordvoerder. Maar het lijkt mij niet wijs als ik hier nou <lacht> uitspraak over heb. Ja, maar u heeft wel met interesse geluisterd. <lacht> ik heb maar zeker met interesse geluisterd. <lacht> maar, dan, maar dan toch ja. wel heel even terug naar het. Uh, ja, ik mag het toch wel een verwijt noemen wat uh, de heer Van Polgeest zojuist zei. Die, die, die Nederlandse bank had wel eerder kunnen waarschuwen hè nou ja, ook dat vind ik moeilijk te beoordelen zo uh, als uh, ook uh, redelijk leek. Dus ik ga daar, lijkt me ook niet wijs als ik daar uitspraken over doe. Maar het staat uh, op de voorkant van de krant. En over het algemeen betekent dat dat er <laughs> vrij snel over gesproken zal worden. in de Kamer. Ja, die hebben we zomaar weer te pakken, denk ja, ik. Het is eigenlijk jammer dat de Kamer uh, nu de vragen gaat stellen... in plaats van twee jaar geleden toen Maarten van Poelgeest ja. erover sprak. Dan hadden ze eigenlijk toen al ja, moeten doen? ik, ik vind de autoriteit dat van dat de heer van al uh, stijgt uh, per minuut. <laughs> en die is met deze uitzending ook weer opgepoetst, ja. uh, Meneer de Graaf, u heeft uh, vorige week na vijf jaar afscheid genomen als burgemeester van Nijmegen. U ja. bent nu sinds een paar dagen voorzitter van de HBO-raad. Dat is de overkoepelende organisatie van de hogescholen in Nederland. U zit ook nog in de Eerste Kamer voor D66. Toch even over dat burgemeesterschap. Iedereen was zo verbaasd dat u al wegging. Nou, heeft... Het is niet die reclame van dat uitzendbureau... het waren twee mooie dagen. Nee, vijf jaar. Het is wel maar vijf jaar. Een, een burgemeester zit doorgaan zes jaar. De ambtsperiode van een burgemeester... voor je wordt benoemd is zes jaar. En ik was zelf ook uh, van plan om die zes jaar uit te zitten. Maar ik wist ook dat ik na zes jaar iets anders wilde gaan doen. En ik wist ook in welke richting ik iets wilde doen. En dat is iets eerder langs gekomen dan ik had uh, zelf had gepland. Ja, mag, en dan ik u toch, mag ik u toch mijn persoonlijke verbazing daarover melden? Want ik dacht altijd, Nijmegen, de stad waar u gewoond heeft... waar u nou, u, u zei het ook allemaal in uw afscheidsreden... waar u getrouwd bent, ja, waar uw ouders gewoond worden. hebben... een gestudeerde ja. stad van uw hart... Ja. En dan toch zeggen, ik zit die zes jaar wel uit... maar daarna wil ik weer wat anders doen. Ja, maar er zijn, moet wel een onderscheid maken tussen uh, de stad van mijn hart... En dat is het en dat blijft het en daarom woon ik er ook ook... en daarom blijf ik er ook wonen. En de vraag of je na een periode van vijf of zes jaar denkt... het wordt tijd om mijn, uh, mijn energie en enthousiasme weer op iets anders te richten. Ik ben wel iemand die na een aantal jaren... ook weer toe is aan een, andere, uh, aan een verandering. Er zijn mensen die 25 jaar burgemeester kunnen zijn... op een en dezelfde plek. Ik kan een collega vlakbij die nou binnenkort afscheid neemt... na 25 jaar in dezelfde gemeente. Ik heb daar een geweldige bondering voor. Maar zo zit ik zelf niet in elkaar. Nee. Na vijf zes jaar merk ik bij mezelf... dat het dan een beetje ingesleten raakt. Dat het dan routine wordt... En uh, dan is er nog heel veel leuk te doen. Maar de vraag is of je dat ook na zeven of acht of negen jaar nog zo vindt. Ja, ja. En die keuze maak je op een gegeven moment. Het was niet zo dat uw stoel een beetje begon te kriebelen... dat u dacht, oei, ik ben hier eigenlijk een benoemde burgemeester... terwijl nou, ik eigenlijk was voor vijf een jaar gekozen burgemeesterschap burgemeester ben. <laughs> Gelukkig is het zo. Kijk, ik, ben, ik was een voorstander, zoals u nog even fijntjes mij eraan herinnert... van de gekozen burgemeester. Ik ben dat nog steeds. En ook na vijf lange praktijkjaren ben ik tot de conclusie gekomen... Dat het inderdaad een beter systeem is als je ja? tot een gekozen burgemeester overgaat. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Wat had u anders gedaan uh, nou, als nou, u een ik gekozen ik burgemeester is niet zo, was is niet geweest? Nee, nou ja, dat is wel wat de, wat de praktijk nee, is natuurlijk. De, de burgemeester in dit systeem is niet de regeringsleider op lokaal niveau. Het is niet de minister-president. Het is niet degene die tegen de wethouders zegt: we gaan nu links of we gaan rechtsaf of dit is de, de lijn. Het zijn de wethouders die de eerste politieke verantwoordelijkheid hebben. De burgemeester staat wat boven de partijen. Heeft ook geen macht, heeft hoogheid gezag. Kan af en toe een duwtje geven. Plus zelfs prima. Maar wat je ziet is in het lokaal bestuur... dat het soms ontbreekt aan de focus... dat één iemand kan zeggen, dit gaan we doen. Daarvoor, als je dat wil, moet je ook iemand een dergelijk mandaat geven. En dan ja. is het niet voldoende om te zeggen, we benoemen Haag, we laten de raad er nog iets over zeggen. Dan moet je ook de bevolking de mogelijkheid geven om zich daarover uit te laten. En het ja. tweede grote voordeel daarvan is dat die bevolking zich dan ook zeer betrokken weet bij wie er in dat stadhuis zit. Ja. Nu is dat heel indirect. Maar ben ik toch erg benieuwd, is er nou in die afgelopen vijf jaar bij u een keer een gelegenheid geweest waarin u gedacht heeft, was ik nou maar gewoon een gekozen burgemeester, want dan had ik dit eventjes een duwtje kunnen ja. geven in de ja. richting maar daarom zei ik net wat ik zei. Ik zelf zou niet geschikt zijn als de gekozen burgemeester in de zin van die politieke leider op het lokaal bestuur. Ik ben meer van het type zelf. De, nou ja, de, de playing captain, zou ik maar zeggen. De, de, degene die samen met het team het wil doen. Maar ik ken wel, ik heb inderdaad situaties meegemaakt waarvan ik. Nou. Als nou, dat, verhouding in een coalitie. Uh, is er dan één iemand die op dat moment kan zeggen... en we gaan het echt anders doen. Dat heb je met een ander systeem. Zo'n gekozen burgemeester maakt dat veel makkelijker. Het zijn dus niet voorbeelden van... ik zeg, er is in Nijmegen iets schuwelijks fout gegaan... omdat er geen gekozen burgemeester was. Integendeel, ik vind dat eigenlijk vrij goed is gegaan de afgelopen vijf jaar. Maar alles met elkaar vind ik het beter. Dat vond ik dus vijf jaar geleden... Ik heb ook bij mijn afscheid nog een keer gezegd, daar is weinig aan veranderd. Ik ben alleen maar meer overtuigd geraakt. Ja, u heeft ook bij uw afscheid gezegd. Uh, in Nijmegen. Nee, u zei het anders. U zei in Den Haag is de multiculturele samenleving afgeschaft, maar in Nijmegen bestaat die wel. Nee, ik heb gezegd dat uh, het lijkt alsof het per decreet is afgeschaft. Maar in Nijmegen is het zo. En wat mij betreft, blijft het ook zo houden, zelfs als we als een soort asteriksdorpje. tegen de verdrukking in dat willen zijn. Want in Nijmegen werkt het zo dat verschillende bevolkingsgroepen in elkaar investeren, betrokken zijn bij elkaar... en ook niet het gevoel hebben dat ze krampachtig moeten zeggen... nee, hoor, we zijn geen multiculturele samenleving. We hebben hier één eenheidsworst, in tegendeel. En dat moet je ook niet willen. Dat, dat, dat lijkt dan toch wel bijna op dat Asterix-dorpje als u het zo... want nou hoe ja, kan dat nou dat dat in Nijmegen dan wel lukt? Ik geloof dat het in Nijmegen lukt... Ik zie het ook in de praktijk, hoeveel er wordt geïnvesteerd in de wijken. Niet alleen maar door bepaalde bevolkingsgroepen, maar door iedereen. Natuurlijk hebben wij ook problemen. Ik zei het al, die oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in criminaliteit of in politiegegevens. Maar ik geloof dat het niet simpel is om aan te zetten dat we af moeten van de samenleving zoals we die hebben. We moeten zorgen dat we de negatieve aspecten daarvan verbeteren. Maar we moeten ook de waarde waarderen van die veelgekleurde samenleving die ook iets toevoegt aan ons... in plaats van dat het alleen maar ons bedreigt. Ja. Nou bent u burgemeester af. U bent voorzitter geworden van de HBO-raad. Uh, u volgt daarin Guusje Terhorst op. Dat is nou ook raar, want u volgt haar in Nijmegen ook. Ja, is dat een soort dat, afspraak tussen de tweeën? Dat klinkt heel raar, dus wat gaat Guusje nu doen? Want dan weten we wat ja, we toch op een paar hebben. Ja. De werkelijkheid is dat ik eigenlijk Doekle Terpstra opvolg. Die heeft dat uh, vijf, zes jaar gedaan. Die is vorig jaar, heeft hij zich bereid verklaard... om de in nood verkerende hogeschool in Holland te gaan leiden... om die uit het moeras te trekken, wat hij ook volgens mij voortreffelijk doet. En toen heeft uh, mevrouw Terhorst... Gedurende een jaar een waarneming gepleegd. omdat er toch iemand ja, dat moest ja, leiden. Dus ja, ik, het is ook een beetje een uh, flauwe nee, grap. Maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf. het is niet de slechtste. In, in wiens voetspoor je kan treden. Dus, nee, hoort, dus we gaan het toch in de gaten nou. houden wat zij ja. verder gaat doen. Maar uh, even naar die hbo-raad. Um, uh, vindt u het er goed voor staan in Nederland... de plannen van het kabinet met het onderwijs? Uh, is het een klus waaraan u begint waarvan u denkt zo... nou, dat, dat ga ik eens eventjes mooi doen? Of wilt u een hoop veranderen? Nou, er is een hoop te doen in het hoger onderwijs... en dus ook in het hoger beroepsonderwijs. En dat begint al met het feit dat... Uh, de commissie Veerman, onder leiding van oud-collega Kees Veerman... heeft een nieuw perspectief geschetst voor het hoger onderwijs... waarbij universiteiten en hogescholen op een andere manier moeten gaan werken... zich meer moeten profileren. Er zullen ook afspraken gemaakt moeten worden... over de manier waarop we kunnen zorgen dat het studieuitval wordt beperkt... en de rendementen omhoog gaan. Dus de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd. Maar ook meer aangepast aan de internationale concurrentie... Daar zit dus een, hele, een heel beleid aan vast. Die hogescholen die zijn daarin behoorlijk belangrijk... ook voor de kenniseconomie. Ja. Als u zich uh, nog even de cijfers voor de geest haalt... er zijn zo'n 440.000 studenten in het hoger hoge beroepsonderwijs. En dat betekent dat al die mensen van belang zijn... om wat we aan universiteiten ontdekken... en wat we, wat we in de economie willen innoveren... dat moet vaak gebeuren precies door die mensen die in het hbo worden opgeleid... Dat zijn de ingenieurs, dat zijn de mensen in de, uh, in de economische en de administratieve sector. Dat zijn de managers op het middelmanagement. En die zorgen dat die kennis, die wordt verworven aan universiteiten... en ook bij praktijkonderzoek, bij hbo's... dat die in, op de werkvloer ook daadwerkelijk werken worden vertaald in innovaties. Daarom is dat een fantastisch uitdagende sector. En ik vind het erg leuk om daar een bijdrage aan te leveren. En heeft u er, er ook vertrouwen gebeuren. in dat dat gaat lukken? Ja, het hbo, hoewel uh, er her en der wat incidenten zijn geweest die het beeld altijd scheppen van er is veel aan de hand... maar het hoger beroepsonderwijs staat er in Nederland op zichzelf heel goed voor. Het is kwalitatief aan de maat. De accreditatieorgaan, eh, cijfers wijzen dat ook uit. De, eh, de studierendementen zijn op zichzelf ook goed. Veel mensen vinden ook na hun hbo-studie ook een, een baan. En dan zijn de cijfers ook goed en het kan altijd beter. Wat we moeten voorkomen is dat in Holland en her en der en ander incident een beeld scheppen dat er in die sector iets fundamenteel fout zou zitten. Dat is niet het geval. Sterker nog, ik ben blij dat er af en toe een incident duidelijk maakt... dat het voor 90, 95, 99 procent wel goed is. Ja, Meneer van Poelgeest, ik zie u toch een beetje bedenkelijk kijken. Of bent u ook positief gestemd over het hoger nou ja, onderwijs? Het hoger onderwijs is daarvan. een oude liefde van mij. Ja, daarom. U was ooit <laughs> studentenvoorman. Ja, ja. meer dan twintig jaar geleden. Um, maar ja, kijk, ik, ik vind eigenlijk dat er één systeem van hoger onderwijs zou moeten komen... waarin je allerlei verschillende smaken uh, hebt. De ene opleiding is meer beroepsgericht, de andere is meer academisch. Ook algemeen vormende opleidingen. En het zou mogelijk moeten zijn voor studenten om ook na drie jaar, na vier jaar, na vijf jaar... Um, uit te kunnen stappen en de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. Om misschien later in het leven nog weer een keertje terug te komen. Dus het systeem zou wat dat betreft veel flexibeler... Uh, moeten zijn, Omdat ook de groep mensen die erop zit veel groter is geworden. En dat zijn allemaal verschillende mensen met verschillende ambities. Dus ik zou het een mooie opdracht voor de heer de Graaf vinden. Om uiteindelijk aan het eind van de rit over zes jaar. Hè, of vijf, zes jaar. Dan begint het weer te kriebelen. Nee. Gewoon de HBO-raad en de VS nu op te heffen. VSU, dat de VS gewoon en eens, is de vereniging van de universiteiten. universiteiten. Universiteit, universiteit, ja, dus dat is een mooi project. Lijkt dat is het anglo-saxische model. Hè? Zoals dat in verschillende landen bestaat. Waarbij je Geen verschil maken tussen HBO ja, en universiteit die staan in het buitenland bekend als... Universities of Applied Science, het toegepaste uh, wetenschap. Uh, dat, dat kan. Uh, tegelijkertijd vind ik het nou... Dat kan? Zegt u daarmee ik, dat u dat, dat kan. een dat prettige... In Engels, sommige landen is ja. dat zo. In Nederland hebben we daar niet voor gekozen. En ik ben niet zo geïnteresseerd in maar te zorgen... dat het één grote brei wordt... als wel dat de samenwerking tussen de organisaties heel goed is... en dat de doorstromingsmogelijkheden heel uh, groot zijn... en dat... Maar het allerbelangrijkste is dat het hoger beroepsonderwijs doet waar het ook heel goed in is. Namelijk mensen opleiden tot bachelor'sniveau, soms tot master'sniveau. Voor, uh, voor die kwalitatief hele hoogstaande professionals. Ja. Daar zijn ze voor. De universiteiten die leiden ook mensen op. Maar die hebben ook nog die ah, specifieke academische wetenschap. en wij. Er ja, zijn er heel veel opleidingen op universiteiten die ook heel erg beroepsgericht zijn. He? Dat is ook zo. En omgedraaid zijn er ook opleidingen bij het dus. hbo die je misschien ook bij de universiteit kan doen. Dus er zal heel veel. Overvloeiing plaatsvinden. Er zal heel veel samenwerking mogelijk zijn. Maar mijn eerste opdracht zit er niet in het feit dat ik bij dat de dat, dat staatsgevaardheid moet gaan blijven. Zo nee, nee. Toch, toch nog één zorg. Uh, stond gisteren in de NRC. Het kabinet laat de toekomst van de wetenschap over aan het bedrijfsleven. Dat was een groot stuk in de NRC van gisteren. Uh, uh, uh, onderzoek wordt hoe langer, hoe meer overgelaten aan het bedrijfsleven. Althans waar het de financiering aangaat. Ja, dat is dat lijkt me een zorgelijke ontwikkeling dat is een zorgelijke ook voor het radio. Het hele hoog onderwijs uh, wordt gevoeld. Uh, wij wij geven in Nederland al niet verschrikkelijk veel geld uit... aan research en development. En uh, dat geldt overigens ook voor het bedrijfsleven. Hè. Het is niet zo dat wij daar top of de bill zijn in Europa of in de wereld... als het gaat over de percentages investeringen... zowel aan de kant van het bedrijfsleven als aan de kant van de overheid... overheid. Dat mag aan alle twee kanten hoger, dus ook aan het hoger onderwijs. Maar ik realiseer me ook dat ik ja, dat kan preken. Maar, en maar dat goed, is een beetje van u... eigen parochie. Want nee, de hoeft niet de alleen middelen meer te zijn beperkt. Het allerbelangrijkste is dat er nou niet in de nieuwe bezuinigingsrondes nog een keer extra naar het hoger onderwijs wordt gekeken. En zegt: Nou, er kan er wel een gaatje af, liever iets bij, maar af kan er überhaupt niet. Af kan er helemaal niks mee. Mevrouw Sterk. Ja, ik, ja, ik zal het u meenemen. meenemen. Ja. Ja. Ja. Nee, maar het is Goed. niet uw portefeuille. Maar u neemt het nee, mee. Nee. We hebben heel weinig tijd meer. Maar tot slot één korte reactie. Nou ja, dat, dat in, over in het algemeen in het onderwijs niet bezuinigd wordt. Uh, dat net als het uh, ministerie van Infra een van de weinige ministeries waar dat gebeurt. Maar ik denk dat de rol van het bedrijfsleven om die meer te betrekken bij de opleidingen. en dus ook in die zin financieel. wel heel belangrijk is. Want dat, is in, dat kan wel echt stukken beter. Zeker, dat, dat zal het hoger beroepsonderwijs graag aan bijdragen. Ja. Daarmee besluiten we deze uitzending. Dank voor uw komst, Tom de Graaf, Maarten van Poelgeest en Mirjam Sterk. Onze uitzending zit er alweer op. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ga dan even naar onze website, troskamerbreed.nl. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws. Dan Argos, dan weer Tros in bedrijf. Troskamerbreed is er volgende week weer. 11 februari leven we dan. Tot dan, dag. Samen thuis, samen Tros.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 Verder natuurlijk Cassie kijken, Eddie en Evert. En op het antwoordapparaat staan dit keer klachten over hinderlijke achtergrondmuziek. Hallo, wat zeg je? Ik versta er niks van door je. Ik zeg op het antwoordapparaat staan dit keer... Ah, luister morgen maar gewoon naar de perstribune. Vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. MUZIEK